Kun jij dan nou met je handen achter dat dekste komen? Kom nog even hier met die schoen. Ja, goed. Staat nog wat zand weg. Zo. Zo, ja. Nou. Kan jij er nou ook bij? Ja, ja, ja. Nou, met z'n tweeën trekken. Ja. Ja. ja. Ah, ja. Ah. ja. Ah. Zo, zo. Dat hout is helemaal boos. Hè. Zo, nou, nou kunnen we met dat grote stuk. Okay. Hey. Gaat het? Eén, zit, twee, twee, ah, ah, nou, een. He? Heb het? Nou, een, Er zit aan de binnenkant een mes in het hout. Zeg, dat Kan je het loskrijgen? Hè? Oh, dat is makkelijk genoeg. Zo. Zo, zeg dat zo mooi, mes. Ja, eens even schoonmaken. Nou, eens, Sil. Kijk nou eens. Er staan letters in gebrand. Ja, precies. Welke letters? D. M. D. M.? Wat zou dat betekenen? Wat zou dat betekenen, hè? D. M.? Doekemier natuurlijk. Doekemier. Ja, dat is het mes van Doekemier, wat hij me gisteravond vertelde. Oh ja. Vijftig jaar geleden is hij in dit wrak geweest. En toen heeft hij zijn zakmes verspeeld, vertelde hij. Vijftig jaar geleden... John. Ik was net zo oud als jij nou, zei hij. Wat een raak. Wat een barak. Oh, yes. oh, yes. Wie komt daar nou aan zitten? Wie daar komt aan zitten? Dat is mijn moeder. Dat is min. Jongens, dit is op de roze Dit is de strippak. Dus je wal achter binnen en zitten. Iemand weet het nog. Alleen je meiden hebben het gezien vanaf de groene. Dat dus er een smeer blik te blikten naar ja. die skullen. dat jullie je, je plaats op de reddingboot. Zeker tien onder de man. En jullie willen Die Niemand blijft dan. Vooruit, Arjen, ja. op dat die schudden. Hoi, Hoi, vol. Vol. Hart. Vol. Vol. Vol. Vol. Vol. Hoi! Vol. Vol. die moeder van jou. Vol. <laughs> dat is maar Vol. Vol. Vol. Vol. is er maar één Vol. Vol. is er maar één. Een nieuwe hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het tweede deel. Te vroeg of te laat? Hou Kom Piet! maar! doe maar Piet! Hij is braaf! Kom in, Zet, ik heb al het Van de kroon. naar voren Nee, nee, nee, nee. Hij komt af. Hij komt af. Af Piet. Ja, ja, ja, daar komt Piet! Hij is braaf, hè. Hij is braaf. En nou terug. En dwars door de duin, Ja. Hier de duin af. Het is niet 15 meter diep. Kan niet schelen, het moet. Vooruit. Ga maar. Doe maar. Ja, goed zo. Ja, goed zo. Gaat het cel. Ja, ja. Heel goed. Ja, en nou weer in de rug. Ja. Burgemeester, ik heb zojuist bericht gekregen dat er een schip is vastgelopen. Een schip vastgelopen? Nou ja, dat is geen wonder met dit noodweer. Uh, waar ligt het schip zo ongeveer? Het moet een bark zijn, burgemeester. Een Duitse bark. Ongeveer bij paal 30. Uh, waar is dat? Hi hier, wijzen ze even op deze kaart aan als je. Hier, burgemeester. Bij de Bosplaat op de uiterste oostpunt. Mooi. Dat wordt dus een zaakje voor de reddingsboot van Oosterend. Uh, hoe heet die schipper daar ook alweer? Van Kunne, burgemeester. Ties van Kunne. Oh ja, dat lastige heerschap. Wil de reddingsboot voor de laatste duinrand leggen? Ja, nog liever op het strand zelf, burgemeester. Ja, zegt dat wel. Dat zou goed zijn als er elke week een schipbreuk zou zijn. Maar soms gebeurt er in een jaar niets en dan is de reddingsboot aan het strand mooi weggerot. En wie moet er dan zorgen voor een nieuwe reddingsboot in Oostrent? Wij, burgemeester, de mensen van Oeren. En zo is het en daar passen wij voor. Maar goed, uh, is de strandvoogd gewaarschuwd? Zeker, burgemeester. En de commissie? De commissie wacht op uw orders, burgemeester. Nou, laat de commissie een boodschapper sturen naar Ties van Kunnen in Oosterend, dat zij zo spoedig mogelijk hulp bieden aan de bemanning van het vastgelopen schip. Ik zal het doorgeven, burgemeester. Ik zal de boodschap doorgeven. Opzij, mensen! Opzij! We moeten naar Ties van Kunnen. Ties, we gaan rond, Hier, naartoe Kun je ons nog gebruiken, Ties? We allebei. Tenminste, als het Horst nog te gebruiken is. Ha, mijn Piet nog te gebruiken. Maar zeg dat heel ons bij is, Ties? We staat er altijd behoorlijk bezweet bij. Ah, laat me niet lachen binnen dit kwartier. Dan nemen we het weer op tegen elk paard in heel Terschelling. De hoeveelste zijn we, Ties? Ik heb er al vier. Jullie zijn vijf van zes kan ik ook mee, die... Ik vraag wat? Hier staat hij. Jan Mier. Nee, Jan Mier. Jij bent te oud. De duvel is oud. De, dan is de duvel de enigste niet. Nee, man. Als ik een goede roeier heb zonder paard... ...dan wil ik je paard wel hebben. Maar ik kan toch niet met een wrak Met een wrak gaan? <hijen> daar zal ik je nog eens aan helpen redden, Tief. Hé, hey, daar hebben we Inke Hek en Doeke Groendijk. Dan zijn we al met z'n achter. Waar blijft Sieben doeksen? Ja, waar blijft je oom Sieben, Arjen? Dat weet ik veel. Misschien is hij wel niet gewaarschuwd. Jouw oom Sieben hoeft je niet te waarschuwen. Die ruikt verstranding. En Sieben is een enorme stuurman. Ja, en een geweldige jutter. Ja. En een groot drinker is die ook. Hé, hé, hé. Geen kwaad woord over mijn oom Sieben. Ah, ja, hou je stil, Arjen. Dat is helemaal niet klaar. Nog plaats voor mij, Fies. Kieke spoenen. Jou altijd. Nou, ik wordt het lezen. En ik ben nummer 10. Ah, oh, zieme daar Hebben we zien. Dag, nou, waar blijft hij. Je bent nummer 10 man. Met de reddingsboot nummer 10 of nummer één, dat is hetzelfde. Mannen, het zal een hele schuif worden, ja. helemaal naar paal 28. En het weer wordt er niet beter op. En het wordt nog vloed ook. Nou, wat ziet jouw horst eruit, Aien? Tja! Die zat met zijn kont in, de drijfzand, oom in het drijfzand, Tom Siemen. Het waar dan wel? Nou, ja, op de strandweg. Zo. Allee, dit. Allee, Ja, als eerste Siemen. Samen ja. met kont en boer. Hé, maar we gaan zo droef en naar Ja. boer. Ja, goed. We zijn er wel aankomt. Ja, maar uit. Ja. Ja. Allemaal klaar. ja, ja, Ja, we klaar. Daar gaan we. Ja! Ties, ja, benoemd, dat is de min van Arrière, Kijk Boer. Wat is het, bekijken. kijken! Jullie kennen niet om de oosten duin door. De strandweg zit vol drijfzand. Ja, dat hebben we ook gemerkt. Ja, dan wordt het weer net als, als vorig jaar, Ties. Dan blijft de boot steken. Het is uitgesloten, Ties. Je komt er niet door. Maar ja, Het is toch een schande. Overal in de Westboot is de helm. En hier komt nog niet eens een baan voor de reddingsboot. Waarom brengen we de boot niet op het strand? Onder? Ja, dat... nou, daar hebben we allemaal niks aan, mannen. Wat gaan we doen? Over de strandweg, dan nemen we de omweg overhoorn. Als mijn Mim zegt dat het niet gaat, dan gaat het niet. Neem dat nou maar voor mij aan, Ties. Ja. echt niet, Ties. Wat ja, een geklets. Met tien paarden komen we toch wel door Dat drijfzand. Als mijn zus zegt dat het niet gaat, dan moeten we er allemaal even, Ties, van kunnen. Nou, mannen, ik beslis. We gaan hem We het allemaal gek, Ik zag jou hoofd, Finky. jij dan ook af dan? Hoe ver zitten we nou? Oh. Bij paal 19. En het was is bij paal 28. Het is hartstikke donker. Wat doen we, Siemen? Hollerens bij kunnen we niet verder, is Paal 28, dat is nog af en een half uur. En over een uur. Is Noordzee en Wanneerzee 1? Ja. Spijt mij, maar we halen het dood. Kunnen we niet van hier met de boot naar paal 28 roeien? Roeien. Deze storm dwars tegen. Ik kom geen 20 meter vooruit. Nee mensen, we moeten wachten op na de vloed. We steken bovenop het duin een aan. Dan kunnen ze op het schip zien dat we eruit komen. Dus, uh, allemaal uitspannen en dicht tegen de duin aan liggen. Ja. Maar dan kunnen we niet beter teruggaan? Wie daar? dat? Iemand? heb ik het zeggen verkeerd gehoord. Fert, uitspannen allemaal. Sil. Ja. Ja. Ja. ja? Als we hier toch moeten wachten, kunnen we dan niet samen langs de paal of wat naar het oosten gaan? Nou. Maar er is nou geen mens, joh. Misschien spoelt er al wat aan en dan halen we dat nog vast binnen. Uh, op de paarden er vandoor gaan. Nee, dat wil ik niet op de paarden. Lopend. Het is hartstikke donker, joh. Niemand zal ons missen. Ja, uh, goed. Doen we. En blijf hier maar staan. Dan haal ik je zo op. Ja? Wegweester. De boodschappen voor Oosterend is terug. Mooi. Zijn ze inmiddels met de reddingsboot vertrokken? Ze waren al vertrokken, burgemeester. Ze waren al vertrokken? Voordat ze toestemming van de commissie hadden ontvangen? Ja, burgemeester. Nou, dat is dan wel voor de laatste keer geweest. Die Ties van Kunnen moet aan het verstand worden gebracht... dat hij uitdrukkelijk toestemming moet hebben van de commissie... voordat hij mag uitvaren. Huh. Nou, daar hebben ze in Oosterend maling aan, burgemeester. Derk. Jij gaat nu samen met de voorzitter van de commissie naar het strand. En laat de voorzitter zich daar uitvoerig op de hoogte stellen van de gang van zaken. En laat hij de schipper aan het verstand brengen dat hij de reglementen moet gehoorzamen. Anders verdwijnt de reddingsboot van de commissie uit Oosterend. Dan zullen wij alle reddingspogingen wel vanuit horend starten. Ga nu naar de voorzitter van de commissie en ga met hem naar het strand. Eh, uh, tja. Wat is het Derk? Het is wel noodweer, burgemeester. Dan gaan jullie samen met de huifkar. Loop zo gauw als je kunt naar Martin Oepkes. In zijn schuur staat de huifkar. Martin kan de huifkar mennen. Jullie halen samen de voorzitter van de commissie op. En rijden dan zo spoedig mogelijk naar het strand bij paal 30. Zeker, burgemeester. En laat de voorzitter duidelijk zeggen waar het op... Kijk eens om, Sil. Alle oh, mensen, die vakken bovenaan het huis is op het hele eiland zien. Goed dat Ties die pakkel geplaatst heeft. Ja. Die stumbers op het schip zullen hem ook wel ontdekt hebben, nou. Dan weten ze dus in elk geval ja. dat er hulp opkomst is. Ja, dan moeten ze dus ook nog een paar uur wachten. Ja. Laten we maar eh, dicht bij elkaar blijven. Zijn we elkaar kwijt, dan kun je elkaar niet meer terugvinden. Oh. Ja, ik schrik maar. Wer is oh, Wie bent u? Dat is het Duitse? van dat schip. Laat bij maar zitten. Ja. Ik spreek een half woordje Duits. Ähm, bist du van dat schip? Vom schip je wohl. Ik ben de steuermann. Alles kaputt. Dat ganze schip onder Wasser. Wo is der Kapitän? Hij wilde als de Letzte dat schip verlassen. Kam een großer meerbozen. Een Welle. Die hebben den Kapitän niet gezien. Wenn das zu so weit entfernt, dann haben wir den Fackel. Das war gut. Wo sind wir hier? Wir? Ja, wir sind mit zehn Mann. Komm mal her! Du, du, du bist auf der Schelling. Guten Tag. Herr Schelling, Herr Schelling, das ist gut. Ja, kommen Sie mit. Gehen wir nach das Dorf. Een trokkene kleider, ja? Goed, goed, goed. Eh, uh, ik breng de mannen naar ons huis. Daar zitten we van hier het dichtste bij. De helft bij ons en de andere helft bij de buren. En de stuurman breng ik bij Ties van Kunne thuis. En de kapitein? Ja. Die is verdronken, zeggen ze. Ties zal wel grazen Die wordt... ...en niks met Ik reddingsboot op stap. Ja, maar dat hij de stuurman bij hem thuis krijgt... ...dat zal hem wel troosten, denk ik. Zet dich recht op de fucking af. We zien elkaar straks wel. Ja, tot straks. Kommst, komst, kommst du mit? Wir gehen durch die Dunen. Sch Schnell taus. Ja, verstehen. Jawohl. Einander festhalten. Alle einander festhalten. Ja. Ties! Ties! daar komen de heren uit de West. Ja, met paard en wagen. In een huifkaart, de reddingscommissie. Ik krijg controle, man. Thies van hè? Dat ben ik. Kom even in de kaart zitten. Dat spraat wat gemakkelijker. Ze hebben misschien wel een borreltje voor je, Ties. <laughs> ja, dat hou Goeie avond, Dat, is... Dat is. wat er precies aan de hand is. Voor zover we weten is er een bark gestrand op de bosplaat. Waar? De hoogte van paal 28. Waarom heb je geen bericht naar de commissie gestuurd? Ja, daar was geen tijd meer voor. Ja. En waarom staan jullie dan nou hier stil? We konden niet over de strandweg, wandelen. Daar was het vol blubber en drijfzand. Daar moeten we een omweg maken over horen. En waarom gaan jullie dan niet verder? We moeten wachten op app. De vloed brengt de Wadden en de Noordzee samen. We kunnen niet verder. Dus je zou kunnen zeggen... ...je bent te vroeg of te laat. Te vroeg of te laat? Wat doe je daarmee? Als jullie hier met z'n allen een paar uur moeten staan te kleuren... Hè, ...dan zijn jullie te vroeg weggegaan. En als je voor de vloed bij het Wrak had willen zijn... ...dan ben je dus te laat. Wel, alle bliksem toch aan toe. Krijgen we dit te horen. Op zijn elf en dertig komen jullie hier aangehobeld... Lekker burgeltje onderweg, zeker, en dan nog kritiek. Tico Coons komt... oh. is niet meteen zo kwaad, hoor. Ik word wel kwaad. Te vroeg of te laat. Hoe durven jullie? Ik heb wel honderdmaal gezegd dat de reddingboot verkeerd ligt. Op het strand moet die liggen. Op jullie poten hier, net zoveel helm als om de west. Dat is maar een grapje, Ties. Ja, een grapje. En wat weten de heren van drijfzand? Op de west poten ze helm. 10, 20 jaar achter elkaar. Daar leggen ze het zand vast. Maar hier. Moet je de strand wegzien. Eén bonk slik en drijfzand. Maar wat kan dat de heren schelen? Te vroeg of te laat. Maar ik weet het goed gemaakt, heren. Wij draaien de kikkast om. We gaan terug naar huis. Dag, heren. Mannen, opbreken de boel. We gaan naar. Hey, ja, maar we gaan naar huis, Dias. Maar wat ik nog zeggen wilde, je ik. Ik hebt gescheid, hè? Heb ja, dat heb ik. Ik hoorde de eerste commissie hè? plegen, hè? Het is goed, meester, dat Ties gezeind heeft. Nu zijn ze op het schip gewaarschuwd. Ze weten dat, ze, dat we op onze post zijn. En dat bewaart ze misschien om domme dingen te doen. Zou het nog maar een uurtje aanzien, Ties? Kijk naar het maar. Hij gaan naar huis. Ja, doe dat. En neem onderweg maar een lekker <lacht> <lacht> Hoi, hoi. Hai. Ties, Ties op kom je ineens eens vandaan naar het Arjen en ik hebben een ommetje gemaakt om de boel te bekennen... ...en toen zijn we op de bemanning gestuurd. Op de bemanning? Ja, de schuit is helemaal aan de haaien. De bemanning is in de reddingshoek gegaan en op het strand aangespoeld. We kwamen ze in het pikken toegeveelde de klensland. En waar zijn ze nou? Arjen heeft ze meegenomen door de duin... ...om ze zo gauw mogelijk droge kleren te laten krijgen. Bedoel, waar zijn ze? Met een stuurman en tien bemanningsleden. Het zijn Duitsers. En de kapitein? Ja kapitein is de laatste aan boord gebleven. Die mot zijn verdronken. Nou, mooie boel. Alles voor niks. Alles voor niks. Maar voortaan doen jullie niks meer op eigen houtje, hè? Als Arjen de man heeft ondergebracht, komt hij met de stuurman naar u toe. Oh, dat is tenminste wat. Nou, mensen, jullie hebben het gehoord. Allemaal terug naar moeder de vrouw. Vooruit, paarden inspannen en wegwezen van hier. Hé, hey. wat? Hoeveel kunnen we er hebben, Mim? Nou, een man of vijf, zes. Ik breng alvast bundel stro naar de voorstad. Dat is goed, Laas. Doe dat. Uh, dan probeer ik de anderen bij Hilla en Jouwtje onder te brengen, Mim. En de stuurman breng ik naar Ties van Kunnen. Doe dat, Arjen. Doe dat. Zes man blijven hier. Die anderen naar Anderhuis. Zeer goed. En je, en je, en je, blijven hier, die anderen komen met. Ja, nee? ja, danke. Kom mee, ik breng jullie naar voorstuur. Kom mee, kom mee. Danke. danke. danke. So. Kom ja, komme. met, de heer man. So. Ja, ik kom mee, met Männer. menner. Het is niet weit weg. Mensch thuis. Hause. Mans leeft. Ik. Ik hem maar hinten. Daar komt iemand. man. Japke. Ah, Jabke. Wat kom jij doen? Het schip is vervangen, Japke. Ik heb een deel voor de bemanning bij me. Een man of vijf. Hebben jullie daar plaats voor? Hè? Ja, natuurlijk. Wie is dat, Japke? Hey. Aan boer? Ja, vader Wat Heem. moet jij hier met dat geloof op het huis? Is de nacht al niet kort genoeg voor een boer die zijn werk doet? Nou van mijn erf af je boer. Jij kan morgen doen en laten wat je wilt, maar ik moet werken. Maak dat je wegkomt. Gitste waren! Die niks nut moet maken dat hij van mijn erf komt. Die je heeft je laat niks te zoeken. Voord! Maak dat je wegkomt! Vader, hou nou toch op! jullie is hier met schiprukkelingen! Met wat? Ja, er is een schip gegaan op de bosplaat. Kijk, een boer heeft zes man in huis genomen... ...en dan komt al je vraag of wij vier man kunnen hebben. Oh, nou, ja, dat is wat anders. Laat die mannen maar binnen. Jokje, ja, okay. bed uitkomen en koffie zetten. We krijgen drenkelingen. Dan ga jij je gang maar, je wij redden het nog wel. Komst u mee, je man? Ik breng die hier ins dorp. Schoon goed, menner.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 Tot ziens, Japke. U hebt geluisterd naar het tweede deel van onze nieuwe hoorspelserie Ardien. Hierin hoorde u de stemmen van Truus Dekker, Wim de Meijer, Ingrid Heinziers, Frans Kokshoorn, Corrie van der Linden, Bert Dijkstra, Joop van der Donk, Hans Hoekman, Rudolf Damstee en Kees van Ooijen. Technische realisatie, Wim de Kok en René de Blok. De regie was in handen van Friso Koks.